Zes uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Zo'n 15 procent van de tandartsen heeft hun tarieven fors verhoogd. Volgens onderzoek van de NOS hebben sommige tandartsen hun prijzen zelfs verdubbeld. Tandartsen mogen sinds 1 januari hun tarieven zelf bepalen. Minister Schippers dreigt dit te stoppen als tandartsen teveel gaan vragen. Een deel van de Tweede Kamer wil een zwarte lijst voor dure tandartsen. De overgangsregering in Libië heeft gewapende groepen niet goed onder controle. Daarvoor waarschuwt een speciale afgezant van de Verenigde Naties. Volgens hem zou het geweld in het land kunnen escaleren. Er zijn de laatste tijd geregeld incidenten met militante groeperingen in Libië. Bij gevechten in de stad Bani Walid kwamen maandag vier mensen om het leven. Er zijn grote verschillen in hoe banken omgaan met duurzaamheid. De eerlijke bankwijzer onderzoekt wat banken doen om bijvoorbeeld milieuvervuiling of uitbuiting tegen te gaan. ABN AMRO en Egon scoren zwak en toonden in drie jaar weinig vooruitgang. ING van Landschot en Friesland Bank doen het beter. De bankwijzer stelt dat het voor klanten moeilijk is om duidelijk te krijgen waar een bank in investeert. In Breda is een oude landkaart van de zuidelijke Nederlanden gevonden. Experts zeggen dat het de oudst bekende kaart is van het gebied... De kaart uit 1557 loopt van Trier in Duitsland tot Calais in Frankrijk. Opmerkelijk is de aanwezigheid van de Haringvloot en de Spaanse vloot op de Noordzee. De kaart is gekocht door de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. In de Amerikaanse staat Connecticut heeft een kleuter drugs op school uitgedeeld. De jongen van vier wilde zijn klasgenoten trakteren en haalde tijdens de pauze zakjes marihuana tevoorschijn. Volgens de directeur van de school had de kleuter geen idee wat er in de zakjes zat. De politie denkt dat ze bedoeld waren voor de verkoop. De moeder wordt verdacht. Dan nog het weer bewolkt. Lokaal wat motregen. In het oosten is het rond het vriespunt in Zeeland plus vijf. Vanmiddag vanuit het westen regen en dan wordt het een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journal. Okay. Lara Rensen en Marcel Ooster. <Gelach> Donderdag, u hoorde er al even. Donderdag, 26 januari. Goedemorgen. Alsof boren al niet erg genoeg is. Ja, een aantal tandartsen heeft de tarieven zoveel verhoogd... dat ze dubbel zo duur zijn als hun collega's. De Tweede Kamer begint steeds meer te morren... over het tarievenexperiment experiment van minister Schippers. Marcel Bril doet verslag. Een reactie op de dure tandartsen krijgt u... van de voorzitter van de beroepsvereniging, Rob Barnasconi. En de hoge snelheidslijn blijft maar tegenvallers produceren. Nu weer eentje van 166 miljoen euro. Daar praten we over met de VVD-Tweede Kamer, is Charlie Optoot. Marco B. Visser stort zich vanochtend op de verkeersboetes... en heeft straks de cijfers van afgelopen jaar. De Autoriteit Financiële Markten komt vanochtend ook met een hoge boete. Je hoort straks voor wie die bestemd is. In Syrië vallen zoveel doden dat de VN stopt met tellen. Onder de slachtoffers is ook het hoofd van Syrische Rode halve maan. We praten daarover met de directeur van het Nederlandse Rode Kruis, Kees Bredeveld. De Tweede Kamer evalueert vandaag de voetbalwet. Aan burgemeester Abu Taleb van Rotterdam vragen we zo... of hij wat aan die nieuwe wet heeft. Leraren,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 Ongeveer 15 van de tandartsen heeft de tarieven per 1 januari fors verhoogd. In sommige gevallen vallen de behandelingen twee maal zo duur uit als vorig jaar. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat klanten moeten worden gewaarschuwd tegen dure tandartsen. Zo blijkt uit onderzoek van de NOS. GroenLinks Kamerlid Voorman. De minister die zegt de hele tijd van ja, mensen moeten keuzevrijheid krijgen. Mensen moeten zelf hun tandarts kunnen kiezen. Dan moeten ze ook weten, deze tandarts die vraagt zoveel. Dat is veel meer dan ik op een andere plek krijg. En daar moet dat duidelijk voor zijn. Dat je ook duidelijk maakt dat bepaalde tandarts echt belachelijke prijzen vragen. Tandartsen mogen bij wijze van proef sinds 1 januari zelf hun prijzen bepalen. Maar minister Schippers van Volksgezondheid heeft gedreigd het experiment te stoppen als de tandartsen te veel gaan vragen. De overgangsregering in Libië heeft gewapende groepen niet goed in de hand. De VN waarschuwt voor oplaaiend geweld en escalatie. Bij gevechten in de stad Beni Walid vielen begin deze week vier doden. Volgens de secretaris voor de mensenrechten van de VN, Navi Pillay, zijn er ook grote zorgen over de vele gevangenissen in Libië. die in handen zijn van oud-strijders en niet worden beheerd door de regering. Een related area that I ik extreem bezorgd ben. is de detentie. En treatment of detainees held by various revolutionary brigades. Duizenden aanhangers van de verdreven leider Gaddafi worden door militante groepen vastgehouden in geheime gevangenissen. VN-secretaris Pillai sprak vannacht ook nog over de situatie in Syrië. Verenigde Naties heeft bekendgemaakt te stoppen met het tellen van het aantal slachtoffers onder de demonstranten. Omdat het te moeilijk is om aan betrouwbare informatie te komen. In sommige plaatsen is communicatie nauwelijks mogelijk, zegt Pillai. Er are totally so worden geen laatste cijfers dus meer gegeven, geen nieuwe cijfers. Maar volgens eerdere berichten zouden al tenminste 5.000 slachtoffers zijn gevallen bij aanvallen van Syrische troepen. Duizenden Egyptenaren hebben zich vannacht opnieuw verzameld op het Tahrirplein in Cairo. De demonstranten vierden gisteren de eerste verjaardag van de revolutie. En een deel van hen heeft de nacht doorgebracht op het plein. Togens willen dat de leger de macht opgeeft, zoals deze man... die zegt dat de eisen van de revolutie ingewilligd moeten worden. Nou, hij vindt dus dat er te weinig is veranderd sinds het vertrek van Mubarak. Correspondent Sander van Hoorn hoort dit soort verhalen bij meer mensen.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 En toen was het al zo slecht. En u hoorde het misschien al even in het journaal. In Breda is een hele oude landkaart van Zuid-Nederland en België gevonden. Het is de oudste, bekende kaart van het gebied. Hij dateert uit 1557. Een antiquair vond de kaart verstopt achterin een oud boek... dat hij had gekocht op een beurs. Die heb ik ontdekt in Duitsland op een beurs een jaar geleden...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 Dat wordt straks in uh, Brussel tentoongesteld. En ik denk dat uh, vooral de Belgen er heel blij mee zijn. Omdat het grootste gedeelte van de kaart natuurlijk uh, het Brabantse en het... Uh, ja, ook België staat er heel duidelijk op. Heel België staat en er duidelijk duidelijk op. Herentals, Dinam. Ja. ja, staat nog meer op de kaart. Bijvoorbeeld ook de Haringvloot en de Spaanse vloot op de Noordzee zijn erop te zien. De Amerikaanse politica Giffords heeft officieel afscheid genomen van de politiek. Vorig jaar overleefde ze ten nood een aanslag. waarbij ze in haar hoofd werd geraakt. De leidster van de Democraten, Nancy Pelosi, noemde Giffords een inspirerend symbool van vastberadenheid en moed. Sinds de Gifford Ik heb sprak niet zelf. maar in het Huis van Afgevaardigden. werd wel een brief van haar voorgelezen. Ik weet niet veel van dat terribele dag. Maar ik heb nooit mijn constituenten, mijn collega's. of de miljoenen Amerikanen met wie ik grote hoop voor deze nation. Gabrielle Giffords heeft sinds de aanslag grote spraakproblemen. maar hoopt ooit terug te kunnen keren in de politiek. Ik zal recoveren en terugkeren. En we werken weer samen voor Arizona en voor alle Amerikanen. Sincere Gabrielle Giffords, member van Congress. En nadat Giffords officieel haar ontslagbrief had ingeleverd... kreeg ze een staande ovatie die drie minuten duurde. In Nieuw-Zeeland zijn 33 rienden... die voor de tweede keer op strand waren aangespoeld, eh, afgemaakt. De dieren lagen in de zon te verbranden en bloeden hevig. Reddingswerkers hebben ze nu uit hun lijden verlost... vertelt correspondent Robert Portier. Simpelweg omdat die dieren te moe zijn en lichamelijk te slecht aan toe zijn... en omdat ze gewoon op zijn van de stress... Bovendien is er een harde windopkomst en dat betekent dat de bootjes die de dieren in gaten moeten houden, dat die niet kunnen varen op zee. Dus ook al was het tij goed om de dieren opnieuw uit te zetten, toch was de situatie zodanig dat er 33 dieren moesten worden afgemaakt. Afgelopen maandag spoelde een grote groep van zo'n 100 gienden aan op de kust van Nieuw-Zeeland. Vrijwilligers probeerden de walvissen zo goed en zo kwaad als het ging nat te houden. Een deel van de giende kon terug in zee worden gebracht. Maar 33 wolvissen spoelden dus opnieuw aan. In het centrum van Rio de Janeiro in Brazilië zijn drie gebouwen ingestort. Het gaat om een gebouw van 20 etages, een gebouw van 10 etages en een nog iets kleiner gebouw. Er zijn inmiddels 11 doden gemeld. Maar over het exacte dodenaantal bestaat nog veel onzekerheid. Op de Braziliaanse televisiezender Globo zijn amateurbeelden te zien van het ineenstorten van een van de gebouwen. Op straat ontstond paniek. Een man ziet duidelijk nog een gebouw over zijn grondvesten schudden... en zegt zich uit de voeten te maken. Dat gaat waarschijnlijk om het derde en kleinste gebouw. Een verslaggeefster van Globo bevestigt het in elkaar storten van een derde gebouw. Er is dus nog onduidelijkheid over het aantal doden en gewonden. De brandweer is nog altijd bezig om mensen onder het puin vandaan te halen. Amerikaanse staat Connecticut heeft een jongetje van vier zakjes wiet uitgedeeld. Hij had de drugs tevoorschijn tijdens de pauze en wilde zijn klasgenootjes trakteren. Ouders op school zijn verbijsterd. Ze vragen zich af hoe de kleuter aan de marihuana is gekomen. Vier jaar. De directeur van de school zegt dat de kleuter niet wist wat er in de zakjes zat. Volgens de politie heeft de moeder van het jongetje iets te maken met de zakjes drugs in zijn tas. De beurzen in New York die zijn gisteren met winst gesloten. De handel trok aan na de bekendmaking van de federale bank... dat de rente in de Verenigde Staten zeker tot eind 2014... op het zeer lage niveau van 0 tot een kwart procent zal blijven. De technologie gaat met de Nasdaq profiteerde ervan. En van de sterke resultaten van Apple. De Dow Jones stond aan het eind van de handelsdag op een winst van 17e. De Nasdaq won tiende 1 ,1 procent. In Japan wordt er alweer gehandeld. Nikkei-index staat daar in de min 0,35 procent. Tot zover over dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar de website, nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. Carol Emerald is opnieuw in de prijzen gevallen, nu in Duitsland. Van het programmablad her toe kreeg ze een gouden camera. Volgens het juryrapport combineert Emerald op fascinerende wijze... diverse muziekstijlen als jazz, swing en pop. 30-jarige zangeres krijgt de prijs op 4 februari in Berlijn... tijdens een galavoorstelling. Die wordt dan weer rechtstreeks uitgezonden op de Duitse televisie. Voor u met Back It Up. 16 minuten over 6 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Over een uurtje of twee begint in Japan de rechtszaak... tegen Sea Shepherd-activist Erwin Vermeulen. Deze man zit al bijna zes weken vast... op verdenking van mishandeling van een dolfijnjager. Vermeulen voerde met Sea Shepherd acties tegen de Japanse walvisvaart. Directeur van Sea Shepherd Nederland, Geert Fons, is in Japan... en gaat zo dadelijk naar de rechtszaal toe. Meneer Fons, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe luidt uh, de aanklacht? Waar wordt Vermeulen van verdacht? Uh, Erwin die wordt verdacht dat hij een medewerker van een hotel... Uh, gecombineerd met een resort uh, zou hebben geduwd. Vanuit dat resort worden gevangen... uit het wild gevangen, dolfijnen verkocht over de hele wereld aan dolfinaria. En op het moment dat Erwin probeerde dat te fotograferen... de overdracht uh, dat een dolfijn met een soort hijsje uit het water werd getakeld... om een van de patiënten worden geplaatst. Um, ...zou hij dan om op weg te gaan naar die plek om een foto te maken iemand hebben geduwd. Hm. En dus dus dat, dat gaat geduiden. om mishandeling, begrijp ik? Um, dat is dan wat uh, hem ten last is gelegd, een uh, simpel assault. En hij zou iemand hebben geduwd, dus ja, is dat mishandeling? Um, ik, ik ben geen uh, juridisch expert, maar de gang van zaken tot nu toe... ...dat uh, was afgelopen zaterdag, we hebben we uh, uiteindelijk uh, inzicht gekregen... ...wat dan de aanklag precies zou zijn... Erwin zit vast sinds 16 december, dus het is bijna anderhalve maand later. Uh, hij heeft geen contact mogen hebben met familie of uh, wie dan ook. Uh, brieven uh, is uh, niet toegestaan, telefoontjes is niet toegestaan. Dus dat klinkt een beetje heel erg extreem. Als het alleen zou gaan om iemand uh, een duwt hebben gegeven als dat al, al waar zou zijn. Hm. Heeft u wel contact met hem? Uh, nee, het enige goed. contact is dan via de, de tolk en de advocaat. Die hebben dan niet extreem vaak contact gehad. Dus uh, in die zin is Eren gewoon volledig geïsoleerd van de buitenwereld. Vorige week is hij overgeplaatst van het politiebureau uh, naar de gevangenis en het koort. En de hebben rechtszaak in uh, Wakayama. En uh, dat is het eigenlijk. Hmm. Er heeft inmiddels ook een, een switch van advocaten plaatsgevonden. Waarom is dat? Um, nou, er heeft niet echt een switch van advocaten plaatsgevonden. Maar hij heeft zijn advocaat maar, afgewezen, uh, uh, toch? Zijn eerste advocaat. Nou, dat was de advocaten die Japanse autoriteit, autoriteiten hadden toegewezen. En dat is inderdaad precies ook wat uh, minister Rosenthal naar buiten heeft gebracht. De, maar ja, natuurlijk heel logisch dat je in een, een land als Japan, in een gebied uh, waar echt de walvisjacht en ook het afslachten van dolfijnen wordt gesteund... dat je dan niet zomaar een toegewezen advocaten zult accepteren. Dus um, dat heeft Erwin niet gedaan. En inmiddels hebben we een collectief van drie advocaten uh, die ons steunen en die Erwin steunen. Dus dat is helaas in de media effectief naar buiten gekomen dat er een echt een advocaat ze hebben afgewezen, en dat dat de reden zou zijn voor buitenlandse zaken om zich er niet mee te bemoeien. Hm. Dus er zijn een aantal um, onduidelijkheden en ook wat misverstanden om, omtrent deze hele zaak. Ik het een beetje, um, ja, hoe zou ik het even zachtzinnig zeggen, toch een beetje. Het is een gevoelig onderwerp. Hm. Ook een, een fout vanaf buitenlandse zaken dat ja. alle contacten via de familie van Erwin zouden lopen. Terwijl zijn vader heeft herhaaldelijk herhaald, geprobeerd contact te krijgen, direct contact met de Japanse uh, autoriteiten, consulaat. En in eerste instantie reageerde hij daar niet op. En vervolgens kreeg de heer Vermeulen, zijn vader, van R bericht. Nee, we hebben alleen contact met buitenlandse zaken. Ja. Dus de communicatie loopt niet helemaal vlekkeloos. En daar dreigt Erin niet de dupe van te worden. Ja, dat klinkt inderdaad Want... allemaal niet heel, erg, uh, niet heel erg grondig. Hoe is het met de steun dan vanuit Nederland? Uh, nou, uh, weinig. Het is, uh, de heer Rosenthal zei ook van, nou, we bemoeien ons niet met de Japanse uh, de gang van de, van de rechtszaak in Japan. Ja. ja, ik vind het een beetje een kort door de bochten de botte uitspraak. Ja, ja. Maar wordt hij wel bezocht uh, bijvoorbeeld niet. door de ambassade? Heeft hij daar wel iemand waarmee hij contact heeft? Hij is wel uh, twee keer bezocht door iemand van het consulaat, maar gewoon ook wensen met betrekking tot, tot voeding, met literatuur en dergelijke dingen. Er wordt heel moeilijk overgedaan en het gaat enorm moeizaam alsof hij een of andere grote misdadiger zou zijn. Terwijl um, hij wilde alleen foto's maken op een publiek toegankelijk gebied, want ondanks dat er een soort van zo'n uh, werk- in uitvoering barricade stond, mag je daar wel langs. Maar je mag natuurlijk niet iemand er verduwen. En daar nee. gaat nu de discussie over. En, en, maar, maar even, het, wel, welke weg... straf hangt hem nou boven het hoofd? Waar, waar bent u bang voor? Uh, in het ergste geval zou het uh, een gevangenisstraf kunnen zijn van twee jaar. En dat zal dan uh, voorwaardelijk zijn. Of een grote geldboete. Dus um, in principe zal dat wel loslopen in praktijk. En zal die uh, als het voorwaardelijk een voorwaardelijke gevangenisstraf is, toch worden uitgewezen. Mm. Maar het, uh, het probleem in het verhaal is dat de Japanse autoriteiten eigenlijk gewoon kunnen doen uh, wat ze willen zonder dat het uh, echt juridisch goed onderbouwd is, zonder dat ook gewoon mensenrecht, uh, aspecten in, in acht worden genomen. En ja. dat is niet heel kwalijk, dat de Nederlandse overheid daar niet eens bij ingrijpt uh, of in ieder geval een uh, notie van de maakt en een uh, klacht indient. Nou, we zouden willen dat Roosentaal daar in ieder geval wat van zegt. Uh, Geert Vons, dank. Uh, je, wel. Directeur van c Nederland, dank u wel. Oké, okay, graag gedaan gaan we naar Mark Robin Visser vanochtend voor de eerste keer. Uh, het gaat verder over boetes vandaag in de uitzending. Mark Robin, ook bij jou, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en jij bent er op weg of ben je al op de meest geliefde plek in Nederland... van Nederland voor jo. automobilisten? Ik kan het totaal niet vinden. En oh. ik heb in ieder geval al één ding ontdekt. Er staan veel te veel stoplichten in Utrecht. Het <laughs> duurt veel te lang, de vroege morgen. Ik ben uh, op zoek naar de duurste paal van Nederland... En ik heb begrepen dat ik die in Utrecht moet zoeken. Misschien weet jij het wel, Marcel, want volgens mij ben jij wel een echte bonnenpakker, of niet? Nee, dat valt erg, <laughs> dat valt erg mee. Ik, ik rijd ook altijd in, in de nacht, hè? Ja, dus nee, dat scheelt. maar ik dacht dan, hè. Ja, ja oh. dat scheelt wel. Ja, maar nee, je, je ik... hebt hem gevonden als je iets een heel fel licht in je achteruitkijkspiegel ziet. Ja, okay. Dan is het meestal te laat. Nou... ...zou je uit de droom helpen, want die meeste flitspalen tegenwoordig... ...die werken met infrarood. Ja, ik heb mijn huiswerk al gedaan. Oh. Dus die hier helemaal niet meer flitsen. Uh, dat is één van de dingen die ik al uitgevolgd heb. Maar er zijn nog veel meer dingen die ik wil weten. Er zijn bijvoorbeeld vorig jaar veel minder boetes uitgedeeld... ...in het verkeer dan het jaar daarvoor. En ik wil graag weten hoe dat komt. Zijn we allemaal een stuk netter gaan rijden? Of uh, de, uh, heeft de politie gewoon uh, minder boetes uitgeschreven om andere... Redenen. Dat ga ik allemaal vanochtend uitzoeken. En terwijl ik op zoek ben naar die duurste paal van Nederland... doen we niet een pauzemuziekje... maar heb ik een heel informatief filmpje voor jullie uit 1966. Wanneer het verkeerslicht van groen via oranje op rood springt... wordt men geacht te stoppen. Maar niet iedereen doet dat. En men kan niet bij ieder verkeerslicht een politieagent zetten met bonnen. Tenminste, geen levende. Maar wel een automatische. In Delft heeft men hiertoe zuiltjes gezet bij verkeerslichten. En in die zuiltjes heeft men camera's geplaatst, waarvan de lens gericht is op het kruispunt. Die camera's doen iemand die netjes stopt voor het rode licht niets. Maar wie door rood rijdt, wordt automatisch tweemaal gefotografeerd. Op het ogenblik dat de voorwielen en de achterwielen over een slang rijden. Datum en tijdstip worden meegefotografeerd. Zolang het licht groen is, gebeurt er niets. ...maar op rood geeft de slang pneumatisch de overtreder door. De meneer die doorrijdt is toch verklikt. Het is dus uitkijken geblazen in Delft. Je bent er vol automatisch bij. De Delftse politie zoekt van alle genomen foto's de trotse autobezitters op... ...en die krijgen dan de foto plus een bon thuisgestuurd. En hun boos, dat bestaat niet, wordt een bescheiden... Hoe bestaat het? Misschien belanden de foto's wel in een familiealbum. Van, weet je nog wel, dat onvergetelijke dagje in Delft? Met die dure souvenirs. Ja, ja, ja. En dit was dus het volwassenenjournaal hè, van 1966. Dus, ja, toen was dat maar nog nieuw, hè? Een soort jeugdjournaal van alle letteren. Maar wel heel informatief, vonden jullie niet? Ja, nu weet ik hoe het werkt. Ja, met een slang. Marcel. Met een slang, inderdaad. En pneumatisch ja. wordt dat dan doorgegeven. Chef, nou. Ik zoek nog even verder als je niet Ja, precies. Ga je met Pneumatisch op zoek? En dan horen wij zo jou van, uh, vanaf uh, ergens in Utrecht... daarbij die duurste paal over de verkeersboetes van afgelopen jaar... en ook van dit jaar, neem ik aan. Jazeker. Tot straks. Tot Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. Voor de Belgische Kim Kleisters is de Australian Open voorbij. Een half uur geleden verloor ze in haar halve finale van Victoria Azarenka. De Wit-Russische bleek met twee sets te, tegen één te sterk voor Kleisters. Azarenka, de huidige nummer twee van de wereld, moet het dan in de finale opnemen tegen Maria Sharapova of Petra Kvitova. Die twee zijn net begonnen aan hun halve finale. De 33-jarige Elisabeth Willeboortse mag van de Nederlandse Bond naar de Olympische Spelen in Londen. Ze krijgt in de klasse tot 63 kilo... de voorkeur boven de 25-jarige Annika van Emden. Willeboortse wordt voorgedragen bij NOC en NSF... maar moet nog wel vormbehoud tonen. De judoka reageerde opgelucht naar de aanwijzing. Ja, opgelucht, inderdaad. Dat is het perfecte woord. Ja. Opgelucht dat je nu gewoon kunt gaan doen waar je goed in bent... en uh, dat is pieken op, de, op het grootste wat er gaat komen...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 FC Barcelona heeft in de zoveelste Klassico gewonnen van Real Madrid. De Catalanen waren in de kwartfinales van de Spaanse beker te sterk voor aardsrivaal Real Madrid. De wedstrijd liep met 2-2 uit op een gelijkspel. Maar regerend landskampioen Barça was na de zege in de uitwedstrijd. Toen was het 1-2 al dichtbij een plek in de halve finale van de Copa del Rij. Nederlandse waterpolomannen spelen morgen in het troosttoernooi van het EK in Eindhoven om de plaatsen 7 tot en met 10 tegen Spanje. Zuid-Europeanen -Europe waren met 16-4 veel te sterk voor Turkije. Tegenstander van Oranje in de slotwedstrijd wordt Kroatië of Roemenië. In Italië heeft in Eindhoven de halve finale bereikt en speelt tegen het algeplaatste Servië. Italië versloeg Duitsland met 9-4. De andere halve finale gaat tussen Hongarije, de winnaar van de groep met Nederland en Montenegro. Anish Giri heeft in de tiende ronde van het Stata Steel Schaaktoernooi in Wijk aan Zee opnieuw een Nederland geleden. De 17-jarige Giri verloor van de koploper Armenier Aronian. Loek van Wely speelde remise tegen Radjabov, Azerbeidzjan en deelt nu de zevende plaats met de Amerikaan Kamsky. Giri heeft met vier punten alleen nog Navara onder zich. Nieuwrenners Robert Geesing en Balke Mollema hebben hun contract bij de Rabobank Ploeg met twee jaar verlengd. Beide renners hebben getekend tot en met december 2010. Geesing, die volledig hersteld is van zijn beenbreuk, is begonnen aan zijn zevende seizoen bij de ploeg, en Mollema aan zijn zesde. De terugkeer van Wesley Snyder heeft internationale geen plaats bij de laatste vier van de Coppa Italia opgeleverd. De club uit Milaan verloor in de kwartfinale van het Italiaanse bekertoernooi met 2-0 bij Napoli. Snyder speelde de hele wedstrijd en kreeg in de eerste helft een gele kaart. Luc Castanjos zat het hele bekerduel op de bank. Radio 1 Het NOS-journaal. Half hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, zo'n 15% van de tandartsen heeft zijn tarieven per 1 januari fors verhoogd. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Sinds 1 januari mogen tandartsen hun prijzen zelf bepalen. En uit cijfers van zorgverzekeraar VGZ blijkt dat prijzen bij deze groep tandartsen zeker 20% hoger liggen dan bij collega's. In het centrum van Rio de Janeiro in Brazilië is een grote flat ingestort. Het is nog niet bekend of daar doden of gewonden bij zijn gevallen. De autoriteiten spreken elkaar tegen. Getuigen zeggen dat ze een explosie hebben gehoord. De overgangsregering in Libië heeft gewapende groepen niet goed in de hand. De VN waarschuwt daarom voor oplaaiend geweld en escalaties. Bij gevechten in de stad Beni Walid vielen het begin deze week vier doden. En in Breda is een 16e-eeuwse landkaart van de zuidelijke Nederlanden gevonden. Experts zeggen dat het de oudst bekende kaart is van het gebied. Opmerkelijk is de aanwezigheid van de Haringvloot en de Spaanse vloot op de Noordzee. De kaart uit 1557 is gekocht door de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is momenteel op de meeste plaatsen bewolkt en droog. Slechts zeer lokaal valt nog een spatje motregen, maar veel stelt dit niet voor. In het uiterste oosten ligt de temperatuur op dit moment rond het vriespunt. In de rest van het land is het een graad of 4. Nou, vanochtend verandert er weinig aan het weerbeeld. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. De middagtemperatuur komt daarbij uit op een graad of 4 in Groningen... tot maar liefst 8 graden in Zeeland. Er staat vandaag een matige, aan vrij krachtige wind... en die komt uit het zuiden tot zuidoosten. Op de Waddeneilanden staat vanmiddag tijdelijk een krachtige wind, windkracht 6. Vanavond dan, dan regent het eerst nog even door... maar later op de avond wordt het vanuit het westen weer droog. In de nacht klaart het vervolgens af... en dalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt. Morgen, vrijdag, dan is er ruimte voor de zon. Wordt het zo'n 6 graden? En met name in de kustgebieden is smiddags kans op een bui. ANWB Verkeersinformatie met nog maar één korte file op de A7 van Horen naar Zaandam. Bij Weide Wormer, twee kilometer. Goedemorgen, het is twee minuten over half 7. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Er is kritiek in het parlement op de wet Zorg en Dwang... van staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... bleek gisteravond tijdens een debat in de Tweede Kamer. Die wet moet regelen dat verstandelijk gehandicapten en ouderen zo min mogelijk worden vastgebonden, opgesloten... of met medicijnen worden gekalmeerd. Met dat streven is niks mis, vindt zo'n beetje de hele Tweede Kamer. Maar onze verslaggever Marcel Bril merkte dat er nog wel veel onduidelijkheid is... over de invulling van de wet. Er wordt al tijden over gepraat over onvrijwillige zorg... en waar de grens ligt... Zoals vorig jaar nog toen Brandon opeens een bekende Nederlander werd. We zagen de beelden van een jongen die in een tuigje aan de muur werd vastgebonden. Maar er zijn meer van dit soort gevallen. Soms even ernstig en soms iets minder. Patiënten die tegen hun wil gedwongen worden verzorgd. Het verplegend personeel kiest regelmatig voor dit uiterste middel... Uit zelfbescherming voor de patiënt of uit veiligheid voor de verplegers. Vreselijk dat dat soort dingen gebeuren, vindt eigenlijk iedereen in de politiek. Zoals SP-Kamerlid Renske Leijten. In ons land is het strafbaar om iemand van zijn vrijheid te beroven. Wanneer een docent een leerling opsluit in een kast omdat hij lastig is, dan is dat strafbaar. Als je iemand ontvoert, dan ga je het gevangen in als het goed is. Maar in de ouderen- en gehandicaptenzorg worden dagelijks mensen van hun vrijheid beroofd. Permanent een stevig blad op je rolstoel, waardoor je er niet uit kunt. Rolstoel vastgezet, waardoor je niet kunt bewegen. Kamer op slot draaien, waardoor je niet je kamer uit kan. We mogen deze praktijk niet uitvlakken. En nu ligt er dus een wet op tafel. Voor de meeste Kamerleden is het uitgangspunt goed. Beter iets dan niets is een redenering. Dat geldt ook voor de gedoogpartij PVV. Kamerlid Willy Dillen. Het goede aan de nieuwe wet is dat dwangbehandeling... CQ-dwangzorg altijd zorgvuldig bekeken, beschreven en geëvalueerd moet worden. En dat het voor iedereen duidelijk moet zijn... dat het het laatste voorlopige redmiddel is. Dit brengt ons gelijk bij iets wat nagelaten wordt bij deze wet. Er wordt vormgegeven hoe en wat bij dwangzorg... maar er zit geen aansporing in om dwangzorg zoveel mogelijk te voorkomen... Terwijl dit altijd het streven zou moeten zijn. En die kritiek wordt gedeeld door regeringspartij VVD. De partij vindt dat er te weinig aandacht is... voor het oplossen van problemen die patiënten hebben. Als dat wel zou gebeuren... dan zijn er veel minder verplichte en gedwongen behandelingen nodig. VVD-woordvoerder Tamara Fenroy noemt een voorbeeld. Ik heb nog geen prikkel gezien in die wet op de inhoud... om te kijken waarom vertonen mensen dit gedrag op het moment dat je mensen verplicht onder de douche mag zetten... omdat je dat goed hebt geregistreerd in, in je plan... maar niet als organisatie of als zorgverlener gaat vragen... waarom mensen niet willen douchen. Zijn ze bijvoorbeeld bang voor water? Hebben ze daar een negatieve ervaring mee? Kun je ze daarmee helpen zodat ze wel weer vrijwillig willen douchen? En er zijn organisaties die dat wel doen... Die prikkel die zie ik niet in deze wet. En daar maak ik me zorgen over. Later vanochtend is het de beurt aan staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... om de kritiek te pareren, de vragen te beantwoorden... en de Kamerleden te overtuigen om voor deze wet te stemmen. Marcel Bril vanuit Den Haag. Dan door naar Egypte. Duizenden mensen hebben de nacht doorgebracht op het Tagierplein in Cairo. Ze zijn van plan om er te blijven... totdat het leger in Egypte de macht overdraagt. Anderen vinden het voldoende dat er gisteren een duidelijk signaal is afgegeven met de massale herdenking van de revolutie. En zij gingen naar huis. Correspondent Sander van Hoorn doet verslag vanaf het Tagierplein. Hij juist gezang op het podium van. De het broederschap op het Regerplein. Het is uh, even na 11 uur s'avonds avonds en het is echt al heel erg verrustig geworden. Uh, je kunt je weer een beetje vrij bewegen, maar nou, nog altijd vele duizenden mensen op het plein en die uh, muziek. Toen ik aankwam lopen, toen klonk er iets uh, vrolijker, iets modernere muziek wordt er af en toe afgestoken, uh, siervuurwerk. En ja, dat is toch wat de hele dag een beetje de tweedeling hier op het plein is geweest. Is het nou een feestje, uh, omdat het een jaar geleden allemaal veranderde? Is Of is er niet zoveel om te vieren, omdat er een jaar geleden eigenlijk niet zoveel veranderde? Are you staying here on the square or do you go home tonight? I want to stay. Do you want to stay? Okay, oh, that's my dad, they say no Oké, but why do you want to stay? Um, een jong stel waarvan zij zegt dat ze graag zou willen blijven, maar mag niet van haar vader. En uh, ze wil blijven, omdat de eisen van de revolutie nog niet zijn ingewilligd. berechting bijvoorbeeld, van uh, de moordenaars. Sorry, sorry. Ah, ja, ja, so, so, so, so, sorry. Honderdmaal excuses uit uh, tientallen monden van de mannen met wie we net op de foto gingen. Dat vindt iedereen hier leuk. Maar uh, mijn vrouwelijke producer hier, die werd voor de zoveelste keer uh, gegrepen. Door een man, en het gebeurt hier heel vaak. Dan komt dus op de dag dat er op Twitter de verhalen de ronde doen. Van een vrouw die echt door tientallen mannen hier gepakt is. De feestelijkheid van dit vuurwerk kan daar niks aan afdoen. dat Egyptenaren en vrouwen nogal een moeizaam verhaal is. En dat dan in het kader van hun handen thuis houden. Ja, het wordt nu echt heel Rommelig op het plein. Uh, en in het groepje mannen dat inmiddels om ons heen staat, komt iemand naar ons toe. En die zegt dat zijn uh, zus vorig jaar op 27 januari vermoord is. Ja. Hij zegt dat de politie naar hem toegekomen is. en omgerekend 80.000 euro geboden heeft. om zijn mond te houden. De man zegt dat hij het geld niet heeft aangenomen. Uh, what are you going to do tonight? Are you going home or are you staying here? Ik blijf tot uh, vier uur, zegt de jongen met een hoge hoed op en een vlag die hij hoog boven zijn hoofd houdt. Het was belangrijk om hier te zijn vandaag, maar nu is het even genoeg geweest. We hebben laten zien dat we niet meer bang zijn. We zijn niet meer bang. bang. Toch maken heel veel mensen zich op om weer op het plein te blijven. Met deze uitgang staat een lange rij met zieke auto's. En die zijn vandaag, gelukkig in elk geval tot nu toe, weinig actie. En hoe dat de komende dagen gaat, anybody's guess. Iedereen heeft er een theorie over wanneer het leger gaat ingrijpen. Of het leger gaat ingrijpen, waar het leger gaat ingrijpen. Uiteindelijk moet je vaststellen dat niemand het weet. Een bijdrage was dat vanaf het Tagierplein van onze correspondent Sander van Hoorn. Tien over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Honderdduizenden kinderen met overgewicht en tienduizenden met obesitas. Het is al jaren een groot probleem en dus moet er meer gebeuren aan preventie. Consultatiebureaus en schoolartsen spelen juist op het gebied van signalering en preventie een belangrijke rol... En om jongere kinderen beter te helpen is het tijd voor een nieuwe richtlijn voor deze hulpverleners. Daar gaan we over praten met hoogleraar jeugdgezondheidszorg aan het VU Medisch Centrum. Remy en is ook een van de opstellers van de richtlijn trouwens. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Marcel. Um, ja, zo'n richtlijn voor consultatiebureaus en schoolartsen. Is dat nodig? Gaat het op het ogenblik dan mis? Het is heel hard nodig. We hebben gekeken, recent is we onderzoek, uh, hebben gedaan bij kinderen weer hoe vaak overgewicht en obesitas voorkomt. En obesitas is ernstig overgewicht. En dan zie je dat de cijfers zijn toegenomen van 400.000 kinderen met overgewicht... naar nu ongeveer 500.000. En met name de kinderen met ernstig overgewicht, een uitdijend probleem... is toegenomen van 40.000 naar 70.000. En daarmee moet u rekening houden dat ernstig overgewicht... zelfs bij kinderen kan leiden tot ernstige gevolgen... zoals ouderdomsdiabetes leverafwijkingen, psychosociale klachten en dergelijke. Ja, het is eigenlijk gewoon een ziekte, hè, meneer Jarrasing, de obesitas bij jongeren. Het is een, een ernstige ziekte. We ja. moeten het serieus oppakken, want het kan grote gevolgen hebben. Maar waarom werkt de huidige aanpak niet? Want er is toch veel aandacht voor overgewicht en obesitas bij kinderen? Ja, maar aandacht alleen leidt niet tot maatregelen, of nog niet tot maatregelen. Het is een van de grootste public health problemen. ...waarbij het van verschillende kanten aangepakt moet worden. Mm. Alleen via de jeugdstandenzorg is niet voldoende. Maar ook de overheid, de rijksoverheid, de lokale overheid, scholen en dergelijke... ...kunnen nog iets extra doen. En wat dacht u van de, van de ouders? Waar, waar zien die in dit verhaal? De ouders hebben ook een hele belangrijke verantwoordelijkheid. Maar ik zeg altijd, je mag pas ouders erbij betrekken en hun aanspreken erop. Als ze weten wat ze moeten doen, ze moeten bewust worden, ook zij, van hoe groot het probleem is hoe ernstig het is, wat de gevolgen ervan kunnen zijn en met name wat ze er zelf aan kunnen doen. Hmm. En daarvoor hebben we in Nederland ook ontwikkeld voor de jeugdgezondheidszorg wat we noemen, we noemen het BOFT-principe. Als je uitgaat van de BOFT-item, dan kunnen we het weer in de hand houden. Ja. En BOFT staat voor meer bewegen, voldoende bewegen, de oven ontbijten, regelmatig ontbijten. En Fresdranken, dat moeten ze niet te veel gebruiken. Ja. En met name ook wat er een groot probleem aan het worden is televisie kijken door de kinderen. Ja, maar meneer Herasing, we horen niet veel nieuws in wat u nu opzomt. Wat moeten die hulpverleners en die consultatiebureaus, die schoolartsen dan anders gaan doen concreet? Hoe moeten ze dat dan over gaan brengen? Ja, ze moeten in elk geval gaan luisteren en gaan kijken wat kunnen we eraan doen, gezamenlijk, ook met anderen. En het, een van de nieuwste ontwikkelingen is... Vroeger zeiden we vanaf twee jaar weten we wanneer er sprake is van overgewicht of obesitas. Nu is het zo'n ernstig probleem dat we al moeten beginnen bij de geboorte of na de geboorte. Nou, veel eerder dus? Nou, veel eerder om te voorkomen dat kinderen dik worden, dat ze overgewicht krijgen. En we moeten het ook veel eerder signaleren dat wanneer ze overgewicht hebben... dat we alles eraan moeten doen dat ze geen obesitas krijgen. Snel aanpakken dus en gericht aanpakken. Remy Herasing, hoogleraar jeugdgezondheidszorg. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Twaalf minuten over half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Met een schoolproject het hele land op zijn kop zetten. Een stel scholieren van een technische school in Indonesië is het overkomen. De scholieren hebben namelijk voor elkaar gekregen wat de regering nooit is gelukt. Ze hebben een Indonesische auto gebouwd. Iedereen heeft het nu over deze nationale auto, behalve de scholieren zelf, want die knutselen rustig verder. Hier wordt hij dan in elkaar gezet. De eerste echte Indonesische auto, de SMK. Het is een kleine werkplaats. En de mensen die daar werken, dat zijn allemaal scholieren. En dat is nou precies het mooie van dit project. Die scholieren bewijzen dat wij tot alles in staat zijn als we het maar willen. Het project viel niemand op. Tot de burgemeester van Solo een auto kocht en er ook echt in ging rijden. Ineens wil iedereen erin hebben. De voorzitter van het parlement heeft erin besteld. Tientallen parlementariërs willen er ook een. Het parlement en de regering hebben erover vergaderd. De auto is van een simpel lesproject plotseling een zaak van nationaal belang geworden. Dit is de droom van veel Indonesiërs, hè? Ja, ja, dat is... Ja. Onze hoop. Onze hoop. We zijn ineens weer trots op onze eigen producten. Vroeger hadden die geen enkel prestige. Maar dat komt nu terug. De kleine werkplaatsen in Solo zijn absoluut niet berekend op het enorme enthousiasme. Die moeten de eerste auto nog afleveren. En zelfs één auto heeft hier zijn tijd nodig. De auto is puur handwerk. Met een hamer wordt de carrosserie in de juiste vorm getimmerd. Oneffenheidjes worden weggeschuurd. Alles wordt met de hand gedaan. Een maand duurt het voordat ze de carrosserie een beetje klaar hebben. En daarna dan gaan de scholieren ermee in de slag. Dan moet de motor erin, de stoelen erin, de bekleding. Voordat de hele auto naar buiten kan rijden, zijn we twee tot vier maanden verder. Massaproductie is nog heel ver weg. Het wachten is op investeerders. Maar ook dat doet er niet toe voor de Indonesiërs. Elke auto die nu de schoolwerkplaats verlaat, is een stapje verder. En vandaag staat er alweer eentje klaar. Nou, dan komt het moment van de waarheid... En dan zit je in die auto en je probeert de airco, maar er gebeurt niks. De luchtklepjes kun je niet verstellen. De handrem, oeh. Maar ook dat geeft niet. We zijn er trots op, of die rijdt of niet. de nationale auto van Indonesië. Een bijdrage van Michel Maas. Nieuw of ze daar ook al flitspalen hebben. En weet u waar die duurste paal van Nederland staat? Mark-Robert Visser zo net ook nog niet. Maar hij is wel aan het zoeken. En zo dadelijk uh, horen we of die hem heeft gevonden. De eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Mensen die nog wel doorrijden of ook eigenlijk al niet meer John Bakker? Ja, ze rijden in ieder geval niet door op de A28 van Hogeveen naar Zwolle. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij knooppunt Langhorst. Zorg nu voor 3 kilometer file en een afgesloten linker rijstrook. En voor de rest alleen maar de dagelijkse files. En ook die zijn niet al te lang 2 à 3 kilometer. Nou, het weer is ook nog hè. John. Wat verwacht je daarvan voor half negen? Ja, ik denk dat de spits redelijk normaal zal verlopen. Hier en daar valt een klein beetje eh, motregen naar beneden... maar het verkeer zal daar niet al te veel last van hebben. Normaal op donderdagochtend zo rond half negen ongeveer 180 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten voor zeven. Wij gaan eventjes kijken of Mark-Robin Visser hem al gevonden heeft. De duurste paal van Nederland. Ja, nou. Volgens mij zijn het de twee, Lara. Dat is het grote geheim. Misschien wel achter de duurste paal van Nederland. Dat is de twee. Ik weet het niet zeker. We zijn in ieder geval in Utrecht voor het gebouw van het Openbaar Ministerie. Dus hm. we kunnen gewoon leuk een <laughs> beetje alde. uit het raam ja. kijken. <laughs> Hoe vaak te geflitst wordt? Kintje. Hoeveel je dat is tegenwoordig. Ja. Kassa. Uh, maar uh, ik stond bij de ene paal en uh, wethouder Lindmeijer van, uh, van Utrecht stond bij de andere paal. Maar we hebben elkaar gevonden. We hebben elkaar gevonden. Er zat alleen maar een uh, tramstrook tussen, dus dat lukte. Kijk. oh, grote vrachtwagen. Nou, die reed zeker te hard, volgens mij. Uh, welke paal is nou de duurste, denkt u? Ik weet het niet. Uh, die cijfers zou het OM uh, moeten hebben. Maar ik denk, als je ze bij elkaar optelt, dat we ver weg hier de meeste bonnen van Nederland halen. Misschien dat dat het al is, dat het om de locatie gaat. Dat denk ik. Dit is typisch zo'n locatie uh, waarin de weg uh, breed is. Uh, twee rijstroken heeft en een afslaande strook. En dat geeft de suggestie dat je hier harder mag rijden dan je feitelijk mag. En dan gaat het vaak mis. En als je het dan ook nog niet kan vinden zoals ik vanmorgen... dan trap je hem nog even wat extra in. Nou, dat is natuurlijk voor uw rekening uh, ja, volledig, <lacht> letterlijk en figuurlijk, denk ik. Uh, maar dat is zo dan uh, met haast uh, de rijden mensen snel uh, een beetje te hard. Ja. Nou, uh, meneer Lindmeijer, ik heb hier de cijfers. U heeft ze ook al even kunnen bestuderen, hè?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 omdat er toch veel plekken zijn waar mensen zeggen van, kan het hier dan nou niet een beetje rustiger? En als u dan zo'n vraag krijgt, er staan hier heel gezellig trouwens ook nog trammetjes die uh, ook nog langskomen. Uh, als u dan zo'n vraag krijgt uit de bevolking, kunt u, heeft u daar enige invloed op, op het aantal controles in uw stad? Nou, we doen twee uh, dingen. Uh, we staan hier bij de tram, altijd heel verstandig over om de tram te nemen als je de stad in gaat. Ja, nou, maar de we... GroenLinks-wethouder, luisteraar, kan ik toch even <laughs> kwijt. Uh, bij deze? We doen twee dingen. Uh, in onze wijken hebben we uh, elke maand uh, een overleg met uh, onze wijkveiligheidsmensen, verkeersmensen en mensen van politie en justitie. En dan kijken we echt op wijkniveau van waar zitten hier nou uh, de, de, de plekken waar je meer zou moeten doen. Uh, dat leidt dan tot een handhavingsplan, zeg maar met, met grote woorden. Maar er zijn soms ook plekken die het wijkniveau overstijgen. En eens in het kwartaal hebben we samen met de driehoek OM, burgemeester, politie en de wethouder verkeer overleg om te kijken van moeten we nou op stedelijk niveau op op andere plekken. Meer bollen uitschrijven of niet? Het landelijke beeld. Uh, de helft van alle verkeersboetes is in de bebouwde kom uitgeschreven. De andere helft op snelwegen en provinciale wegen. Iets meer dan de helft in de bebouwde kom zelfs. Uh, en daar is een, een, uh, een groot deel natuurlijk voor, uh, voor snelheidsovertredingen. Ja, je weet natuurlijk niet uh, of er in de stad ook niet gewoon meer gereden wordt dan op de snelwegen bij elkaar. Uh, ja. Dus of het naar verhouding ook meer is. Uh, zijn maar zijn eigenlijk alleen maar vragen die deze cijfers oproepen. Dat is altijd het interessante <lacht> van vragen. Het geeft ons heel veel stof om uh, in de driehoek met OM over, over door te praten. Ja. Uh, maar eigenlijk zou ik er twee uh, dingen over willen zeggen. Uh, handhaven is eindig, eigenlijk pas aan het eind van de rit het laatste middel wat je hebt om te zorgen dat mensen zich beter gedragen. Uh, of zich aan de regels houden. Dat is misschien een betere formulering. Uh, waar ik heel graag naar kijk uh, steeds is van... hoe is nou een weg ingericht en vormgegeven? En zou je niet uh, op veel plekken uh, tot een andere inrichting moeten komen... zodat je het gedrag uitlokt wat je ook daar wilt, uh, wilt hebben? Ja, dat, dat, is eigenlijk, dat is een vak eigenlijk op zich, hè? Dat is een vak op zich. Daar, daar kijken we nu uh, heel serieus naar. Uh, we zijn op dit moment bezig om een soort top 15 te maken... van plekken in de stad waarvan we denken van... nou, die, zijn, uh, die worden als onveilig ervaren... Dat nog niet altijd wil zeggen dat er ook meer ongelukken gebeuren. Die top 15 willen we gaan aanpakken om eerst eens te kijken naar de inrichting. Vervolgens te kijken naar hoe gedragen mensen zich daar. En als het dan toch nog mis blijft gaan, dan moet je gaan handhaven. Heel interessant. Ondertussen denk ik voorlopig dat die paal hier voorlopig niet weggaat. Nee, deze blijft nodig, want we staan hier typisch aan een invalsweg in de stad. Ja. Uh, u ziet dat het, ondanks dat het vroeg is, nu al lekker druk aan het worden is. Ga ja, ja. maar door, jongens. Ja. En uh, dit is ook een plek... Yo. Goedemorgen. We worden begroet. <laughs> dit is ook een plek waar uh, de hulpverleners doorgaan, de ziekenwagen, de ja. brandweer... Uh, en veel openbaar vervoer. Ja, nou, duidelijk. Dit zijn niet plekken waar je makkelijk drempels en dat soort dingen neerlegt. Die paal blijft hier gewoon staan, Marcel, dus je weet het, hè? Gewaarschuwd. Op de rem. Mark Robin Visser bij de Duurste Paal in Utrecht over de aantal flitsen en bedragen die zijn betaald. Doe naar het kleinste ziekenhuis van Nederland, de Sionsberg. Dat moet hervormen en nog verder afslanken. En zo niet, dan is dat het einde van de zorg in Dokkerm en omgeving. Want alles blijven doen, dat is te duur. Het is een probleem waar veel kleine ziekenhuizen, streekziekenhuizen mee te maken hebben. Sionsberg heeft besloten zich te richten op de polykliniek en op de laagcomplexe zorg. Voor moeilijke ingrepen moeten mensen dan naar ziekenhuizen in de omgeving. Desalniettemin blijven de 40 specialisten van de Sionsberg er werken, zegt Hilde Rooyen, hoofd van de medische staf. Ik ga ervan uit dat uh, uh, stafleden wel blijven, want de vraag naar zorg blijft natuurlijk gewoon. Wat gaat er hier nou in essentie veranderen? dat wij een portaalfunctie willen zijn voor de mensen in ons verzorgingsgebied. Dat betekent dat we weten wat we wel en niet kunnen bieden... over dat wat we niet kunnen bieden, wat onze... Mensen, onze patiënten wel nodig hebben dat we daar afspraken met andere ziekenhuizen over maken en die zorg zelf regelen voor de mensen. Dus het is niet zo dat als er een patiënt komt dat we zeggen, oh dan moet u uh, in het MCL zijn en, en succes ermee. Maar dat we dat zelf regelen en waar het operaties betreft uh, ook zelf zullen doen. In maar, een... Er blijven dus wel operaties plaatsvinden hier, maar een heel... Een heel stuk minder waarschijnlijk? Nou, een heel stuk minder denk ik niet. Er blijven hier wel operaties plaatsvinden. En ik denk dat als wij onze kankeroperaties bijvoorbeeld, want daar gaat het over in het Nijsmellingen uh, doen. Uh, dat het misschien zo kan zijn dat het Nijsmellingen operaties afstoot naar Dokkum. Um, de angst is een beetje hier onder de mensen dat het toch meer een veredelde huisartsenpost wordt. Huisartsen die doorverwijzen vervolgens naar die meer gespecialiseerde ziekenhuizen buitendokken. Maar het is niet zo dat andere ziekenhuizen meer gespecialiseerd zijn. Ik denk wat wij voor onze klanten willen doen uh, is er zijn voor de meest voorkomende zorgvragen. Voor de meest voorkomende klachten en ziekten zijn we er voor ze. En voor uh, zaken die minder voorkomen en die uh, uh, bijvoorbeeld een in intensive care nodig hebben. Uh, daarvoor doen we in samenwerking met andere ziekenhuizen de zorg. Onze patiënten Sturen we niet als een pakketje naar een ander ziekenhuis, maar gaan als het ware zelf mee en doen het daar. En die 40 specialisten die hier zitten, uh, zullen die vooral hier aanwezig zijn... of zullen die vooral in andere ziekenhuizen aanwezig zijn? Ik denk dat je dat nu nog niet zo goed kan zeggen... maar dat is een enorm spannende tijd natuurlijk. Um, dat is ook eigenlijk de vernieuwing. Vroeger was het zo, je werkte in één ziekenhuis... en geleidelijk aan zul je zien dat uh, specialisten in meer ziekenhuizen werken. En voor onze borstkankerchirurg en onze darmkankerchirurg... zal het zeker zo zijn dat ze in de komende tijd in Drachten opereren. En vindt u het dan raar dat mensen hier in de omgeving denken... de boel wordt hier uitgekleed en de rek blijft er helemaal niet zo over? Ik vind het niet raar, want het is waar mensen bang voor zijn. Maar ik wil ze geruststellen bij deze. Dit blijft een ziekenhuis waar je als inwoner van Noord-Oost-Friesland gewoon terecht kan. 24 uur per dag? 24 uur per dag. Sterker nog, er slaapt hier altijd een specialist in huis. Waar bent u nou zelf bang voor als voorzitter van de medische staf dat er gaat gebeuren? Waar ik het meest bang voor ben is dat mensen denken dat dit niet meer een ziekenhuis is. Daar ben ik bang voor. En als dat zo is blijven ze weg. En als het zo is, blijven ze weg. En als je kijkt naar onze prestaties... als je opzoekt van hoe goed doen die specialisten in Dokkum hun dingen nou... dat kan je opzoeken op websites van de inspectie bijvoorbeeld... prestatieindicatoren, zichtbare zorg... dan doen we het eigenlijk heel goed. Daar zijn we ook heel trots op. En dat moet vooral zo blijven. En u denkt dat dat zo blijft? Ik denk eigenlijk stiekem dat het beter wordt. Omdat we samenwerken met andere ziekenhuizen. En bij, als je specialisten in een hok zet... en je laat ze dingen samen doen, dan krijg je altijd wat moois. Jeroen de Jager, onze verslaggever, was in het kleinste ziekenhuis van Nederland, de Sionsberg. Dat dus nog kleiner moet worden, maar niet per se slechter. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Minister Van Bijsterveld van Onderwijs noemt de staking van leraren vandaag ronduit onverantwoord. Dat zegt hij in een interview met het AD. De minister snapt niet dat 160 middelbare scholen uitgerekend vandaag dichtgaan, nu veel scholen een toetsweek hebben. De docenten demonstreren tegen de 1040-uren-norm... omdat ze bang zijn dat de werkdruk van leraren omhoog gaat. De minister vindt het jammer dat de discussie vooral daarover gaat. Volgens haar wordt het onderwijs juist beter door een verplicht aantal lesuren in te stellen. Maar Van Bijsterveld ligt er niet wakker van... Ik gaan niet voor een populariteitsprijs, zegt ze in het Algemeen Dagblad. Er is een Noorse invasie op Schiphol, kop van de Telegraaf. Een nieuwe prijsvechter uit Noorwegen timmert volgens de krant... aardig aan de weg of in de lucht. Norwegian Air Shuttle heeft Boeing en Airbus... met maar liefst 222 vliegtuigen besteld... Een moordende prijsverslag met Ryanair en EasyJet lijkt onvermijdelijk. Norwegian wil citytrips en vakantiebestemmingen in Zuid-Europa gaan aanbieden. Dat is de verwachting. Het bedrijf heeft nu al 60 vliegtuigen in de lucht. En er komen er nu straks dus nog zo'n 200 bij. Luchtvaartbaars uit heel Europa staan ineens op scherp door deze expansie van geld uit het noorden. Topman Bram Greber van Transavia zegt zich met hand en tand te zullen verdedigen tegen de nieuwkomer. De krant Telegraaf komt ook met details over die VMBO-leerling van 13 uit Helmond... die deze week op school een schaar in zijn hoofd kreeg. Die was gegooid door een andere leerling onder de leshandvaardigheid. De leiding van de school wilde er niets over zeggen, ook niet tegen andere leerlingen. Het verhaal gaat nu dat de twee leerlingen elkaar over en weer zaten te beledigen. Daarop zou de ene leerling dus de schaar hebben gegooid... die met beide poten in het hoofd van de ander bleef steken. Ow. Het slachtoffer trok de schaar er meteen uit, waardoor het bloed uit zijn hoofd gutste. Zo'n toestand, zo toestand zou nog steeds kritiek zijn. De jongen uit Helmond ligt in het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Dat is gespecialiseerd in neurochirurgie. Dan naar Ecomare op Tessel. Het is goed dat Ecomare stopt met het opvangen van zieke zeehonden. Dat schrijft Trouw in het commentaar. De krant hoopt dat ook de zeehondencrease in Pieterburen de deuren sluit. Want ja, zeehonden zijn ontzettend lief... maar dat is nog geen reden om in het wild levende dieren te vertroetelen. Alsof er kinderen zijn al dus trouw. Er zijn inmiddels meer dan genoeg zeehonden. En als je de zieke exemplaren opknapt... dan loop je de kans dat ze hun soortgenoten besmetten. We moeten er alleen voor zorgen dat het gebied waarin zeehonden leven... groot en schoon genoeg is, zodat ze op eigen kracht kunnen overleven. We verdoen onze tijd met gehannes- en zeehondencrashes... terwijl we de echte problemen waar dieren onder lijden niet oplossen. Trouw noemt dat decadent. Nog steeds problemen met drugsrunners rond Maastricht. De aanpak daarvan faalt, staat in een rapport Snelle Jongens. Waarin, uh de waar de Volkskrant over schrijft. Drugsrunners zijn mensen die toeristen aanspreken... en ze vervolgens naar koffieshops begeleiden. Om de voortdurende overlast van drugsrunners in de Limburgse stad tegen te gaan... is er een nieuwe aanpak nodig, zeggen onderzoekers. De politie zou zich meer moeten richten op de kopstukken... en hun vaak criminele families in de Randstad. En daardoor zouden de drugsnetwerken uit elkaar vallen. De wetenschappers adviseren de Limburgse politie om meer samen te werken met hun collega's in Rotterdam of Utrecht. In Maastricht zijn zo'n drie tot 400 runners, de meeste komen uit de Randstad. In het onderzoeksrapport worden verschillende oplossingen genoemd, maar over één ding zijn de wetenschappers het eens. De aanpak moet in ieder geval anders, want nu is het dweilen met de kraan open. Dit is Radio 1.